Door Albegens met het NOS Journaal. In het zuiden van Limburg in de buurt van Gulpen worden twee campings ontruimd vanwege dreigende wateroverlast. Zo'n 200 kampeerders moeten daar hun plek verlaten. De dreigende wateroverlast vormt geen gevaar voor dorpen en steden in Zuid-Limburg. Wateroverlast is er wel net over de grens in België bij voeren. De Belgische provincie Luik is daarom het rampenplan afgekondigd. De snelweg A2 is bij de grens met België door de wateroverlast richting het noorden nog deels afgesloten. En ook rijden er geen treinen tussen Maastricht en Luik. Noodweer met veel regen leidt ook tot overstromingen in het noordoosten van Frankrijk en in de Duitse deelstaat Saarland. Klimaatactivisten hebben vanochtend vroeg een van de start- en landingsbanen van de luchthaven van München bezet. Ze lijmden zich vast aan het asfalt, zodat er geen vliegtuigen konden vertrekken vanuit de Duitse stad. De politie heeft de activisten weggehaald. Het vliegverkeer dat voor de veiligheid was stilgelegd wordt langzaam hervat. KLM stopt in juli weer met vliegen naar Tel Aviv. Tot in ieder geval eind augustus. De maatschappij doet dat naar eigen zeggen vanwege de aanhoudende onrust. KLM had zijn vluchten naar Tel Aviv vorige maand juist weer hervat. Het leefgebied van de wolf breidt zich uit in Nederland. De universiteit in Wageningen verwacht dat het aantal wolvenroedels kan groeien... naar twee tot zes keer zoveel als de huidige negen bekende roedels. Vooral het noorden en oosten van Nederland blijken aantrekkelijk voor de wolf. De onderzoekers rekenen in de toekomst op zo'n 23 tot 56 Nederlandse wolvenroedels. Een roedel telt gemiddeld vijf tot negen wolven. Het weer vanochtend. Eerst veel zon, later stapelwolken die in het binnenland kunnen uitgroeien tot wat regen- en onweersbuien. Het wordt 18 tot 23 graden. In de loop van de avond is het vaker droog. Ook morgen in het binnenland wat regen- en onweersbuien bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover ah. de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op, op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Toebak leeft. Met een, een grote pijn ook hier. Het tweede grondcentraal, die programma straks hebben we natuurlijk weer een overzicht. Wat er allemaal gebeurt er de jaren heen. En welke verjaardag. Onder andere was er dit aan de hand? Hallo, Houston, Houston. Dit is Snoopy. Right, Snoop, go ahead. En er was iemand die vond het Eurovisie Songfestival. Hey, I got addicted to en er is iemand overleden die had het wel heel erg met de wereld door te doen. We humanity are so strong that we can save the earth. Ja, wie is die man? Straks horen we het eerst maar even een lekker gitaarplaatje. White Lies. Am I really going to die? on to Altijd vrolijkheid bij de White Lies. Het doet het met je denken aan Texas Midnight Runners. Come on, Aline. Dat klinkt een stuk, stuk, stuk vrolijker. Ja, dit is maar... een van de eerste plaatjes die ik ooit eruit op de radio. Echt waar? Ja, dat weet ik nog wel, ja. Maar goed, dit is, is uh... dus uh, White Lies nieuwste. Of nieuwste. Ja. Nee, het is nieuwe plaat weer. I'm I really going to die? En and... ik weet wel de teksten die ze van het eerste album te horen brachten. Dat was de Let's go old and die at the same time. Oeh. Oeh. Het klinkt bekend wat ik geleden <laughs> nog in het nieuws was. Naartoe. Het is uh, het tweede gedeelte van het radioprogramma. En we kijken altijd even naar de geschiedenis. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Je kent allemaal wel uh, de Columbine High School shooting. Wij denken altijd dat het een van de eerste is. Dat is helemaal niet waar. Dat is niet de eerste. Het gebeurde al in 1927 in het dorp Baatz in Michigan. Daar blaast een man eerst zijn eigen boerderij op. Dan de lagere school. En uiteindelijk komen er 45 mensen bij om. Vooral kinderen die op school zitten. Hij is al een half jaar van tevoren bezig met alle explosieven te plaatsen. Onder de vloeren van de school. Is Hij is een, een, een penningmeester op deze school. Hij werd niet gekozen voor de volgende uh, periode als penningmeester. Hij, in de politiek lukt hem niet. Hij moet nog meer belastingen gaan betalen. Hij is sowieso van zichzelf uit nogal gewelddadig. Hij heeft ook paarden op zijn eigen boerderij doodgeschopt. Nou, het is een heel bizarre gast, deze Andrew Kihu... En uiteindelijk komen daar heel veel mensen bij om het leven. Hij is een ingenieur, weet heel veel van techniek... en weet dus dingen op afstand te laten exploderen. Het is een eenschakeling van drama. Eerst zijn boerderij, daar komen de hulpdiensten naartoe. Daar zijn ze dan. En dan roept hij al vanuit zijn auto... ik zal als ik jullie was maar naar de school gaan. En dan explodeert de school... Het is een bizar iets wat gebeurde in 1927 op 18 mei in het dorp Bats. Goed, de eerste schoolbomming eigenlijk dan, zou je ja, denken? Ja, dat, uh, dat verwacht ik niet. Ik, ik dacht dat het iets van de laatste tijd was, ja, uh, zeg niet maar. Dus. Maar dat is wel meer dan een eeuw terug. Echt? Een, is, uh, bizar. Totaal gefrustreerde man. Ja, aan de andere kant, uh, ja, uh, hè, de holbewoners die, uh, die waren ook niet heel erg lief voor elkaar, toch? Nee. Nee, die hebben Deze ook niet die knuppel wel dingen uitgevoerd, nou, Waarom? Denk ik. Ja. Waarom? is toch nou, wel iets primitiefs misschien. Daar kunnen we in een negatieve zin dan misschien nog wel wat van leren ook. Ja, zeg maar. Dat is zeker waar. Goed, wat heb jij dat de geschiedenis kunnen oppikken? Uit mijn eigen geschiedenis. Nee, uit uh, de geschiedenis van de wereld. 27 mei 1973. Hè, toen kwam er een jongetje yes. te, op, op, op aarde. Zeg maar, dat was ik. Ja, nee, Even terug van de feiten. Ja. 18 mei. 18 mei. Ja, weet jij iets... Um, uh, iets 18 mei. Nee, ik, yeah. ik, ik, ik, ik hou het eigenlijk meer op de feiten van vandaag. Ik blijf er helemaal in hangen, zeg. De okay. feiten van vandaag. Nou, heb ik nog dus daar heb ik me in verdiept. Niet in de geschiedenis. Want okay. ik kijk liever vooruit. Dat is een ja, okay. beetje een dingetje. Nou, dit, maar, dit onderdeel gaat over de geschiedenis. Ja. Dus hm. dan pak ik nog even het volgende kopje bij. 18 1857 de opening van de Rotterdamse diergaarde. Oftewel de Blijdorp. Blijleven eh, dorp. Ja, precies. Het uiteindelijk zeg maar het, het dierentuintje wat uiteindelijk wordt uh, hoe Noem je dat? Wordt geopend. Het begint allemaal in 1855. Dan wordt er een tuin ingericht bij een of andere spoortje. Ja. En dat vinden ze dan wel schattig. En dan kan je lid worden van het dierentuintje. Ja, wat zijn de van en watervogels in hokken. Het is niet heel erg spannend wat daar te zien is. En uiteindelijk zijn daar 500 leden. Ja. En die kunnen dan uh, daar naar binnen. En uiteindelijk gaan ze dat uitbreiden en komen ze uiteindelijk aan een heel grote dierentuin. En dat is Blijdorp in uh, 1857. Daar moet je ook lid van worden. En als je dan uh, zeg maar, uh, daar geld voor overmaakt, dan mag je daar regelmatig even kijken. Uiteindelijk komt er in 1866 een nieuwe leiding van deze Blijdorp. En die gaat het allemaal wat natuurlijker maken. De dieren mogen wat grotere hokken zitten en krijgen ook een wat natuurlijke omgeving. En ja. dat is dan al wat uh, diervriendelijker in plaats van gewoon. Kijk eens in het hok wat er zit. Hè? Ja, ja, ja, niet het, de ja, als je tegenwoordig naar een dierentuin gaat, die een beetje modern is, dan uh, moet je uh, je echt wel afvragen uh, voordat je erheen gaat van ga ik straks dieren zien, überhaupt. Want ja. uh, dat is zo goed geregeld. Die beesten die verschuilen zich gewoon ergens in de bosjes, die zie je niet. Nee. Dus uh, niks geen, geen hokken die ik vroeger wel bij Arters zag in, in Amsterdam, dat was vreselijk. Ja. Dat is gewoon een opsluiting, dat is levenslange opsluiting. Dat, uh, dat is toch een beetje uit. In Nederland en het buitenland uh, vinden ze het nog wel erg fijn om uh, dieren uh, zo, zo klein mogelijk te... te neer te zetten in aziatische en Afrikaanse landen bijvoorbeeld. Is dat ja, wel? precies. We gaan naar 2013. Ja. Hm? Emilia uh, de Forst van Denemarken wint eindelijk de Eurovisie Festival. Je hebt er wat mee, hè? Ja, nou ja, goed. Het, ja. Is, deze dag, het is namelijk elf jaar geleden dat ze deze plaat uh, ten goede bracht. We Hier won ze mee in uh, 2013. Dat kan me nog herinneren, ja. Ja? Ik, ja, ik heb er geen plaatje bij in mijn hoofd, maar het, het liedje, het melodietje, dat, uh, dat zeg me nog wel Het leuk. klinkt ja. wel iets bekend. We ja. nou, zullen toch het Eurovisie mm -hmm. Euro Songfestival hebben. Dan gaan we naar Tel Aviv. Die ik daar zo graag naartoe wil. Wat heb je daar nou te zoeken, zou je nu denken? Ja. Nou, en misschien was Duncan een en Lawrence. Hele een, lege, een leuke dierentuin misschien wel. Ja, dat nou, is een wonder. Duncan Lawrence, ook zo'n vreselijk figuur trouwens. Ja, die won ja. toen met deze plaats. Ik moet het zeggen. Oh, vreselijk. Ik heb er nog eens een keer naar gekeken. Het is toch wel heel krachtig. Een man achter een piano. Die is niet mijn favoriete plaat. Maar ik hoor wel dat er heel veel kracht zit in deze plaat. En deze man is natuurlijk mm. ook weer nauw betrokken geweest bij uh, Mia en Nicolai uh, Dion Cooper. Om uiteindelijk Burning Daylight natuurlijk naar het Eurovisie Song Festival te sturen. Ja. Mm, yeah. het <coughs> was toch een groot fiasco. Want ze hadden nog nooit erg samen gespeeld. Dus dat was en uiteindelijk, het grappige is, als je deze plaat... En deze plaat is dus bij elkaar voeg, Dan krijg je dus eigenlijk gewoon dit. Lijkt een beetje op elkaar. Het ja. lijkt een beetje op elkaar. Het was naadloos in elkaar. Dat ja, is uh, een goede puzzel. Goed, dat is ja. hebben we de geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen. Straks hebben wij de verjaardag. Ja, alvast gefeliciteerd aan iedereen die daar uh, in dat lijstje zit. Ja, sommigen leven niet meer, maar sommigen nee. kunnen nog wel een feestje vieren. Eerst vieren Cold War Kids. Run away with me. This is boy. Een uitnodiging om met deze man mee te gaan. En dan eens kijken wat de wereld gaat bieden. Cold doorkeert No Vacation is ook een van de platen van hun. Ze hebben leuke muziek gemaakt. Het is tijd voor de verjaardag, hè? Zeker. Jazeker, wie gaat er uitdelen? Nou, oh, deze man kan niet meer uitdelen. Hij is overleden in 78, maar hij is bekend van dit, hè? Ja, echt even heel lang geleden. Periode van uh, Jolande. Luister even. Nou, je vrouw, hoe is het? Nou, ik mag niet mopper. Ik voel me best, je vrouw. Is bedoel? Prima. Ik stond vanmorgen op de spiegel. en zei ik tegen mezelf nou, kind? Je mag er nog best zijn, hoor. Wim Sonneveld? Nee, geen Wim Sonneveld. Het is wel een beetje die periode. Ik heb het over snip en snap, snip en snap. natuurlijk. Ja, ja en uh, vandaag is Piet Muislaar. zou eigenlijk jarig zijn geweest. Uh, jeusje, is je 1899, geboren, mejaar. Overleed je in 1978. Is wel een beetje een ja, triest verhaal. Want ja, hij was een jaar ervoor net gestopt met uh, deze snip en snap conferentie deze, ja, die was gestart in 1937. Er werd gevraagd met, aan hem, samen met Willy Walden... kunnen jullie die bonten dinsdagavond een beetje vullen met iets leuks? Nou, weet je wat, ik trek gewoon een jurk aan. Ik ben er zelf niet zo'n fan van. <laughs> ik ook niet, maar we gaan gekke dingen doen. Nou, ze waren er geen fan van, maar ze hebben het wel 45 jaar volgehouden. Dus dan denk ik van ja, heb je nog... Uh, hè? Heb je, ja. heb je nog principes? Nee, ja. die gaan overboord nee, Maar goed, ze hebben er goud geld aan verdiend. Echt wel. Dus wat doen wij niet goed, Wilco? Nee, nou ja, dan moeten we er iets absurds verzinnen. Ja, ja, iets wat we ook niet leuk ja. vinden. Nog, maar, niet leuk vinden. Ja. nog absurder dan dit programma. Dat, uh, maar goed, uiteindelijk, uh, Piet ja. Muiselaar is dus ja. overleden. en Toen was ja. hij 78 en hij heeft ja. mooie televisie gemaakt. Hij uh, heeft ook een speelfilm gemaakt. Maar hij was ook best wel een goede zanger, al voor de oorlog. Echt waar? En kochten voor een prikkie. Tweede hand zijn eigen koe Nou daar gaan we hoor, het lijkt inderdaad op Holder uh... de Bolder We hebben een koe op zolder Een grote viercilinder koe Dit is de plaat uit 1940 geloof ik Holder de Bolder, we hebben een koe op zolder En hij is nog zindelijk ook hij laat niks lopen het doet alles op het potje. Dus daar heeft André van Eij het idee vandaan. er staat paard in de gang. Dit heeft hij gehoord en toen dacht hij van dat kan ik ook. Ja, dat zou sowieso kunnen. Nou goed, wie is er nog meerjarig? Nou? Ik weet het niet Ja, weet het niet. Dan kijk ik even naar de zangers, onder andere Perry Como, zo jarig zijn geweest. Hij is al lang al overleden. Hij is wel heel erg oud geworden in 90. Hij is overleden in 2001. Een van zijn bekende plaat is natuurlijk dit. Oh, lekker zoet. Eigenlijk heb ik er een hekel aan. Maar het geeft ook een bepaald soort sfeer van kerst. It's to look a lot like ja, dit is really? ook Perico, yeah. man. Hij begon met zingen in 1933. Hij deed dat een paar jaar bij de Freddy Corlon of zoiets. En uh, uiteindelijk ging hij overstappen naar uh, Ted Wiens. En die stopte uiteindelijk met plaat opnemen. En toen uiteindelijk dacht hij, nou weet je wat, ik wilde vroeger altijd heel graag al kapper worden. Misschien moet ik gewoon weer bij de kapsalon bij mijn ouders instappen. In en dan gaan we gewoon weer met z'n allen uh, gezellig gewoon knippen. Weet je, wel een linkerpad of een leuk babbeltje. Maar uiteindelijk werd hij toch weer gevraagd bij een platenlabel. Bij RCA. En daar is hij gewoon nog 50 jaar door gaan gaan met muziek maken. Perry Como, Ja, wie kent hem niet? Ik bedoel, nee. bedoel, ook, al, ook al ben je vrij jong denk je, ik heb die man wel eens gehoord. Uh, maar, dat, dat klinkt als een wasmiddelreclame. Uh, ja. Of ook, zo? Ja. Maar goed, dat is een, van een, een heel ander kaliber natuurlijk. Ja. Wie is nog meer jarig? Als de mensen jarig zijn die luisteren trouwens, gewoon, ja, echt, al... gewoon even de studio bellen. Of is het ouderwetse dat ik dat zeg zo? Ja, dat is wel Dat ga je toch niet doen, maar uh, je, je mag het wel doen, toch? bijzondere vrouw die ook jarig is <laughs> ja. vandaag is Priscilla Pointer. Mm -hmm. ze wordt vandaag 100 jaar oud. Ze okay. zat vroeger in deze serie. Die kennen we natuurlijk wel. Nou? Um, ja. Nou? Uh, uh, we Lafboot? Nee. Dat zou ook kunnen. Ja, nee, bijna. Bijna goed. Um, nu komt ze best ja, hoor. Ja, dat denk ik wel. Papa! Dan zie je dat witte hek. Dat lange witte hek, ja, met die koeien, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas. Ja. Dallas. Daar speelden ze Rebecca Wainworth. Mm -hmm. en uh, dat is de moeder van een van die mensen. Het is moeilijk om uit te leggen wie dit is. Maar uiteindelijk heeft ze ook nog een carrière gemaakt in, uh, in de filmwereld, want ze heeft in heel veel soaps gespeeld, maar ja. ze heeft ook in deze film ooit gespeeld. Even een leuke trailer. En introducing John Travolta in his first motion picture role. Ah! Ja, zo is dat The Shining. Als je een taste for terror yeah. you have a date with Carrie. Ja, yeah, ze speelde Carrie. Ze speelde daar een moeder. En uh, grappig, haar dochter speelde daar ook in. Dat yeah. was niet Carrie zelf. Dat was een van die meisjes die haar geloof ik wel wilde helpen. Want Carrie was natuurlijk degene, toch het lelijke meisje in de klas. Die uiteindelijk werd gepest en uiteindelijk kreeg ze bloed over oh. de hoofd. Heen. En had <laughs> een speciaal soort gaven dat ze iedereen op afstand iets kon aandoen. Nou, dat ja. was echt een soort Shining-idee. Maar goed, Priscilla Pointer is 100 geworden. Die speelde in die film. En dat is altijd bijzonder. Dat soort mensen die blijft ook gewoon maar doorgaan. Dat is bijzonder in de, de showbiz-wereld. Goed. Ja, uh, een beetje de, de, de Mark Rutte, maar dan uh, ja. van elders. Ja. Ja. Nou, ja. Goed, ik weet niet ja. of hij nog steeds uh, in de serie speelt. Maar steeds op hoge ja. leeftijd is er nog wel in alleen... Uh, gastrollen te zien. Dus dat is wel mooi. Uh, Goed, wel fijn. tot zover okay. de verjaardagen. Over doorgaan gesproken. Jij ja, zit er ook al een tijdje te draaien. Al, yes. uh, al een aantal jaren. Toch? Ja, hebben begonnen op je tweede, geloof ik, hier. Ja. Uh, met een soort van kleuterprogramma. En nu zit je er nog steeds, hè? Ja, ik geloof een jaar of steeds. In Bijna keer, 70 jaar. Ik zie. De We hebben echt zo vaak op het stilgestaan. Maar hij leeft, hè, mensen. Hij leeft. Ja, ja ongelooflijk. Goed, de hoogstof van de verjaardag is straks nog verdwaalde. Weer eens even... Tien voor half tien. Is het tien voor half tien? Goed, ja, ja. Nog tien minuten en dan gaan we weer even kijken naar het lokale nieuws. De actualiteit en dan ga ik je weer even bijpraten. Dus dat komt er nog aan zo direct. Zeker. Wie weet is er wat leuks toen hier in stand wat Nou, oe, de, wat dacht je van uh, Ibiza-markt bijvoorbeeld. Daar ja. hebben we het net al over gehad. En Eerst... de, de City Walk in Harlem vandaag. Maar eerst heb je hier de elbow. Ze hebben een nieuwe CD uit. Zo, audio vertical. The things I've been telling you. jaartjes, maar deze band Elbow maakt ook overal wat jaartjes muziek. Ooit begonnen onder de band uh, Mr. Soft in 1991. Elbow uit Manchester met Guy Garvey en Greg Potter en ook Pete Turner, onze toetsenist en Alex Reeves, onze drummer en Mark Potter. Hé, uh, hey, dat is een uh, familie van elkaar denk ik. Uh, die ging uh, heeft de gitaar in hand genomen? dus dat is ook wel weer leuk om te horen. Dit is de nieuwste uh, single die ze uit hebben en die heet The Things I've Been Telling You About. uit jouw platenkast, oh, uit mijn platenkast. Uit platen, ja, ja. Nou ja goed, ik heb daar geen plaat meer van, maar ik, nou, nee. dit, dit natuurlijk zit gewoon in zo'n een doosje. Zit het in een doosje toch een wel? Digitaal oh, doosje. oh, het is een cd Oh, het is een digitaal doosje. Ja, een digitaal doosje. Zeker. Het ja. dus spreekt niet meer zo dat het verbeelding. Je wilt het liefst natuurlijk het grote album. Wat ja, albums ja. zijn nog steeds wel populair. Gelukkig zijn die prijzen die vallen wel mee, hè? 40 euro voor oh, een vooral, album. Doe echt ja, normaal. Het maar goed, niet in een kringloopwinkel. Nee, hey, die daar, kan je niet in een 50 cent of zo. Ja, klopt. Maar, maar deze kan je daar niet kopen. Nee, dit is, is exclusief natuurlijk. Anders zou jij die draaien de, Nee, deze, ja, deze show, te, dit showprogramma. We gaan natuurlijk niet tot alleen muk draaien. Het ja. moet wel een beetje van een bepaald op zijn. Nou goed, we hebben in Nederland natuurlijk wel serieuze problemen. Een van de problemen is toch dat antisemitisme neemt over de hand toe. En gisteren heeft de Franse politie, eh, gisterochtend, vrijdagochtend, een man dood geschoten die bij een synagoge eh, in de stad Ronen, de boel het, in de brand aan het steken was Hij was op het dak aan het rondlopen En uiteindelijk zagen ze hem en toen spraken ze hem aan En hij had een, een, een 15 centimeter lang staaf bij zich Ook nog een mes bij zich uh, hij was erg dreigend en hij wilde mensen aanvliegen. En uiteindelijk uh, hebben ze hem van het dak afgeschoten. En wat voor mensen waren dat die, die wilden aanvliegen? Joodse mensen dan? Of? Uh, nou ja, hij was alleen op de synagoge. Boven was hij yeah. bezig. Hij was yeah. boel aan het uh, vernielen eigenlijk. Hij de was luf. boos. Uh, het was een redelijk verwarde man. En ja. uh, nou goed, het antisemitisme neemt toe. En het, is, het, is, het is ook wel, aan de ene kant wel te begrijpen. Want ja... Joodse volk wil één zijn en dan willen wij het Joodse volk aanspreken, want het Joodse volk uh, scharen we onder ook Israël, maar het is allemaal niet één, het is ook los van elkaar. Ja, ja, maar goed. Uh... Ik vind het is moeilijk en ook als je bijvoorbeeld de Joodse staat alweer ontkent, ben je ook een antisemitist? En dat vind ik toch wel ver gaan, want ik bedoel, ik ben ook tegen de Joodse ah, staat. Ik zo? zou denken, is dat zo? Doe het allemaal lekker samen, jongens. Ja. Alle hekken weg. We gaan gewoon weer naast elkaar wonen. Niks bijzonders. Gewoon uh, Palestijn of Arabische mensen. Hoe mag je ze ook noemen. We zijn Samen met Joodse precies. mensen. Hoppa, allemaal hetzelfde. elkaar. Gewoon geen speciale regels voor alleen mensen. Gewoon allemaal gelijk. Kom op zeg. Dat moet toch kunnen. Ja. Nee, goed. Ik ben het helemaal met je eens. Ja, ja. Maar, maar, maar ga, ga, ga niet uh, Joodse mensen aanvallen in, in, nee. in daar of, of hier of, uh, of nee. in Frankrijk? Want nee. die kunnen er ook niks aan doen. Hè? Het, is het, is een, gewoon de, het is een regering die dit de, Het is de, de regering. Er zitten maar echt ja. extreme gasten gewoon in die Dat regering. Is, uh... En Netanyahu is dan ook wel wat extreem. Uh -huh. Maar die wil die extreme gasten ook wel een beetje pleasen. Dus hij gaat maar door gewoon in die Gaza-strook. En wat daar gebeurt is gewoon maar, schokkend. Het, het zijn ook, gewoon mannetjes natuurlijk. Het zijn haantjes. Uh, hè. Ja. Uh, ventjes die... Uh, Willen winnen. Dus het zijn eigenlijk wel kleuters kleuters. Dan komen we weer eigenlijk een beetje op de briefje van Omzicht. Ja, ja, dat is een kleuterachtig gedrag. Dat zie je overal terugkomen. Nou, blijkbaar wel. Ja. Dat, en, en, dat, elke keer uh... met het idee van we gaan Hamas aanpakken. Maar ik heb geen idee hoor, maar bijvoorbeeld maar, hebben die Hamas-leden ook, ook wel samen. familieleden die ja. dan misschien niet Hamas zijn, Hamas, maar wel ja. misschien een beetje boos worden. Die denken van ja, hmm, Hamas was, was best. Fanatiek, maar misschien kunnen we een organisatie opzetten die nog iets fanatieker is. Ja, het wordt en, alleen maar meer. Joh. Ja, de PLO was ja. erg, maar Hamas was erger. Dus wat krijgen we nu dan? Iemand die wel toenadering zoekt naar Israël. Die met de open armen staat. Ik weet niet. Open armen. Ik ja. heb ze niet gezien. Nee, precies. Nou ja, goed. Het uh, is een moeilijke is allemaal, materie. Uh, een, een, een arme toestand is het. Om ja. uh, in de thematiek te blijven. In de thematiek is, te uh, blijven, Het is zielig ja. en uh, triest allemaal. Dus, dus, het, dus ik zou zeggen, ik hoop het, dat, uh, dat, het, uh, dat de wereld een beetje ingrijpt. En uh, deze man, die natuurlijk niks te verliezen heeft... nee twee toch tot in kan brengen. Maar ja, goed. Als hij oh, geen goed. president meer is, dan staat hij voor de rechtbank. Ja. Want hij ja, heeft ja, ja, zoveel ja. zaken aan zijn broek. Dus. Ja. Goed, het is wel een onderwerp waar veel mensen zich druk om maken zeker. Als je nou met je autoradiootje... Of de boulevard rijdt hier in Zandvoort ja? uh, of uh, met je met je handeltje onder je arm, want de zon gaat al schijnen. Ja? je Van plan bent om even lekker op het zand te gaan liggen, uh, denk dan nergens meer aan. D probeer dat. Uh, maak het klein. Ja, maak klein. Maak het klein. klein. Geniet uh, van. Maak het klein. Uh, ja. Draai Billy Eilish of uh, uh, door, uh, of draai, je om. draai je om. Draai om. Draai om. Vanuit Nederland from England ja. the fantastische sound of Cooler Shaker met Natural Magic. Precies. Oké. Okay, nou, heel. Natuurlijke magie. Weer snel lekker een gitaarplaatje. Zoom gewoon in op de natuur. En daar is de magie al te vinden. Hier daar een plaat over. Een toepanglief. Net zo'n magic. Ja. En dan mag het dan voor de mensen. All time magic and it's making my day. You got the technicolor and the special key. Coke cans, you stands passing nearby. You set the streets on fire and I feel so alive. de natuur. cool zeker. Oh, Die zijn ook al wat jaartjes deze muziek aan zijn toonstellen. stellen. Er is wel een tijdje stil en Komt er weer iets dat je denkt... Oh, het klinkt bekend. Ja, Het is mij hetzelfde trucje. Maar toch word je er blij van. En dat is belangrijk. Zandvoortse berichten. Zeker, we kijken even naar de Zandvoortse berichten. Nieuwe ontwikkeling op de plek van de souvenirswinkel van uh, Buena Vista. Uh, dat is het begin van de boulevard Benaar. En uh, dinsdag uh, wordt hij tegen de vlakte gegooid. Oh, de nieuwe yeah. eigenaar van... Uh, uh, de Zandvoort uh, uh, die heeft het overgenomen... van Olivier Tetterode... die wilde al jaren daar een huis bouwen. Ik wilde gewoon wonen. Dat kreeg je na tien jaar niet voor elkaar Toen dacht hij, ja, dikke vinger. Ga er wel door. Ga er dus nu heeft uh, Henk Koper het uh, uh, gekocht... en heeft daar al verschillende plannen voor gemaakt. Ja. Elke keer ging hij naar de gemeente en zei hij van... nou, ik wil daar een zeshoekig gebouw maken. Een kunstgalerij met een restaurant. Nee, dat zagen ze niet zo zitten. En uh, nu wil mee liften op de intreegebied. Want dat gaan ze helemaal verbouwen in Zandvoort. Als je daar vanaf uh, de trein komt, dan moet je echt denken van... wauw, ik ben in Zandvoort aanbeland. Uh -huh. Daar wil je iets gaan bedenken. Uh, dat moet aan de zijkant van Palace Hotel komen. Woningblokken. In dezelfde stijl zit hij te denken. Nou, daar werd wel redelijk positief op gereageerd. Dus uh, dit plan kan nog wel tussen de 10 en 15 jaar duren voordat het helemaal uitgewerkt is. Woningblokken. Wel ja. een beetje mooi of niet? Een beetje nou, esthetisch ja. verantwoord. Ja, nou ja, dat zullen geen sociale huurwoningen worden, neem ik aan. Maar nee. wel dichtbij het strand, want het is echt een heel mooie plek. Maar wel lekker met uitzicht op zee. Dat dan is dan zeker waar. Ja. Maar goed, hij zit ook te denken aan fietsenstalling voor uh -huh. e-bikes. Want die komen steeds meer naar Zandvoort natuurlijk. Want ja, de, de, de 60-plusser die heeft wat meer tijd. En dan pakt hij de e-bike. Uh, maar goed, heb je zelf ideeën? Kijk even in de Zandvoortse krant, want dan kan je namelijk met hem meedenken. En wie weet, heb je wel het gouden idee? Ja, um, lokale media die schreven deze week over een recente in inwoners enquête uitgevoerd onder inwoners. De naam zegt het al, even van antwoord. Hoe kijken zij naar thema's als dienstverlening, mobiliteit, veiligheid, cultuur en gezondheid was de vraag. En even een aantal opvallende uitkomsten voor je op een Rijtje. Um, laten we beginnen met de straten en de stoepen. 41% van de Zandvoorters vindt deze goed begaanbaar. Okay. En daarentegen is er veel ontevredenheid over het onderhoud van het openbaar groen. 44% van de inwoners is hier niet tevreden over. En 38% vindt dat er te weinig openbaar groen is, überhaupt. Dus er wordt flink aan gewerkt in Zandvoort hoor. Er is ja? Echt een groen plan met veel meer bomen. Er zijn ook al veel meer bomen oh, geplant. Ja. Want we de -ziekte hebben de IP-ziekte gehad hier. Dus uh, vandaar is dat. Maar goed, noem maar je cijfers. Ja, zandvoorders voelen zich over het algemeen veilig in hun eigen buurt. Met 77% die aangeeft zich veilig te voelen. En dit is een uh, positieve noot. Hoewel de handhaving minder goed wordt beoordeeld. Vooral als het gaat om de bestrijding van dak- en thuislozen. En het aanpakken van overlast door jongeren. Wordt ze minder goed beoordeeld. Uh, Beoordeeld. Op het gebied van wonen zijn de zorgen groot. Maar liefst 91 van de inwoners vindt dat er onvoldoende woningen zijn voor starters en jongeren. Ja, wat is nieuw, dat is overal in Nederland uh, volgens mij een beetje het geval. Ja. En hierin is weinig verbetering te zien als we kijken naar uh, het jaar 2022. Over toerisme zijn de meningen gemengd. Twee derde van de zandvoorters uh, vindt dat de voordelen van het toerisme groter zijn dan de nadelen. Hoewel het druk is, ervaren de meeste inwoners dit niet als een groot probleem. Maar één op de drie Zandvoorten Fortis ervaart wel overlast met parkeren tijdens het uh, toeristenseizoen. Al is dit verbeterd ten opzichte van de voorgaande jaren. Al met al een uh, gemengd beeld van Zandvoort. Er zijn duidelijke punten van tevredenheid, maar ook uh, aandachtspunten om... Uh, ja, die eigenlijk om verbetering uh, vragen. Dat was onze update voor de, voor, uh, over de inwonersenquête in Zandvoort. Blijf Toebak leest en andere programma's van ZFM volgen... voor meer lokaal <laughs> nieuws en verhalen, ja toch? Ja, zeker. Ja, ja. En zo heb jij nog een uh, Ja, ze hebben ieder geval 2000 ja. mensen van de 16 jaar ja. en ouder ja. ondervraagd En nog één ding wat ik noem eigenlijk. Mm -hmm. Dat 15% uh, maar vertrouwen heeft in de gemeenteraad... Okay. En dat komt onder andere ook door de camping die hier uh, toch wel een beetje gedongen wordt geplaatst. En er is wel meer uh, uh, vertrouwen in de BMW en de ambtenaren. Dus dat is wel prettig. Okay. Dus niet allemaal hetzelfde. Nee, dat hebben ze gescheid. Dus dat mooi. Andere berichten zijn onder andere. Is dat de tweede editie van de Buurtfeest Nieuw Noord uh, is in aankomst. Het eerste keer was succesvol. Er wordt 1 juni uh, wordt die gevierd. Het wordt een feestelijke sfeer voor de bewoners om weer met elkaar in verbinding te komen. En de activiteit vanaf 10 uur, de kofferbakmarkt in de en deze uh, burgervader gaat het openen en er is een brass band, set. Jongeren zijn daar ook aanwezig, die gaan zelfs ook een beetje contact maken koffieschenken, lekkernij uitdelen. delen. En uiteindelijk is er nog speciaal voor kinderen een parcours aangelegd een pannen, pannen? Toernooi wordt ge... Wat uh, Panna toernooi? Panna. Nou, oh, Panna. Ja. Oh, dat is dat je dat no? van mijn zoontje geleerd Dat je met, met voetbal uh, door je benen heen schiet. Oké. Okay, van, van, van de andere precies. persoon. <laughs> Gratis popcorn, <laughs> springcursus, ballon, vouwen Nou, er is van alles. Dus dat is wel heel mooi. Dat is dus 1 juni. Hey. Uh, en uiteindelijk is er ook nog een podium waar muziek op te horen vinden. Onder andere DJ Feest, meneer, is er. En, okay. en nog even de datum. Dat 1 juni? Oké. Okay. Over, over leuke dingen gesproken. Even, ik heb het net ook al even gemeld. Hè. Um, um, er is een uh, Ibiza-markt tour vandaag. Op het uh, badhuisplein. In de boulevard. Eh. Hoe schrijf je dat nou? Een fausje. Zo... ja. Een ja. En dat is, die is er ja, vanaf zo direct 11 uur tot 6 uur. Dat kost helemaal niks. In het nieuws van vandaag ook. Er start een nieuw onderzoek naar beschermde diersoorten in onze gemeente. Ja, dit ja, onderzoek ja. richt zich voornamelijk op vogel- en vleermuizensoorten. De komende maanden... Uh, ja, kom je mogelijk misschien in Zandvoort uh, mensen tegen met een verrekijker uh, in de hand of voor de ogen. Die in opdracht van de gemeente Zandvoort werken. En deze onderzoekers dragen gele hesjes met erop de naam van onderzoeksbureau Equip. Uh, daar kun je ze aan herkennen. Uh, wees, ja, wees niet verbaasd uh, beste mensen als ze bij je aanbellen. Uh, ze kunnen namelijk toestemming vragen om in je tuin te kijken. Maar maak je geen zorgen, dat gebeurt alleen overdag. Uh, het onderzoeksresultaat uh, die wordt gebruikt voor toekomstige ontwikkelingen zoals uh, verbouwingen in de isolatie van woningen. En de uitkomsten kunnen worden gebruikt bij het aanvragen van vergunningen uh, voor uh, bouwprojecten en verbouwprojecten. Ja, ja, het is een mooi, mooi verhaal. En wat, wat voor hesjes hebben ze? Gele hesjes. Oké, okay, moet ik hier even aanschaffen en dan met de verder kijken. En, dan kan je gewoon en een ze gaan niet bij jou in de woonkamer naar binnen kijken. Dat doen ze niet. Ze kijken langs de gevels op, de, op zoek naar... Ja, ja. ja precies. Ja, ja. Hebben ja, je hebt een in isolatie je, in je spouw. Mag dat wel? Dat is wel ja, Ze komen ja. misschien hooguit binnen als je een kokodeeel uh, voor het raam zet. Ja. Een echte dan, hè? Ja. Zeker. niet is het weer ja. op internet kan je daar uh, filmpjes uh, van vinden van uh, vleermuis onder dakpannen. En mijn zoon liet er laatst weer eentje zien. Hij zegt, kijk, hier gaan ze toch iets anders om met vleermuis. En dan halen ze dakpannen weg. En er zit een hele nest onder. En hoppakee, met die hamer worden ze zo een beetje weggehaald. En er worden wat dakpannen gesloopt. Oh, oh, oh, oh. En huppa, die vleermuizen worden allemaal gewoon weggeboejoerd. <laughs> ja. Dus uh, het is, ja, de, de, hoe ga je ermee om? Nou goed, heer heel erg. laatste wat ik wel interessant vind is een lezing over de NSB in voor 2 juni. Uh, Volkert Boem, Bloemen <coughs> gaat daar een, uh, een lezing over geven in het Zandvoorts Museum. Daar heb je natuurlijk ook al de, zeg maar, de bunkers uh, tentoonstelling over de bunkers. Eindeloos veel bunkers in, in Nederland. En hij gaat de link leggen en hij gaat ook uitleggen waar het vandaan komt. Waarvoor er zoveel mensen in Zandvoort lid waren van de NSB. En het kwam ook dat Musert heel vaak hier naar Zandvoort kwam. Uh, alle uh, grote kopstukken van de Nationaal Socialistische Beweging kwamen als dus antwoord om lezingen te geven. Ja. En als je ook wel de, het beginperiode van de NSB leest, dan is de NSB eigenlijk voor het gezin. En vooral de vrouw, de wat hoger opgeleide vrouw, sprak het wel aan omdat de vrouw echt op een voetstuk werd geplaatst. De vrouw was het belangrijkste. Die moest voor een goed sociaal netwerk zorgen, een goed warm nest. En dat is mm. ook niet verkeerd om dat te te vinden eigenlijk. Alleen, Mussert is later natuurlijk ook een beetje de verkeerde kant op, gedork. Ja, gelopen. Um... Het is wel sowieso een mooi verhaal van Mussert. Die zijn ja. eigenlijk getrouwd met zijn tante. Uh, en dat heeft hij nog aangevraagd. Want ja, ja, als je met je tante of met de familielid wil trouwen, moet je dat aanvragen bij de koning. Of bij de ja. koningin. Dat ja. heeft hij gedaan. En daar heeft zij goedkeuring van gegeven. En Mussert was ook wel een ladiesboy. Die heeft ook heel veel vrouwen daarnaast gehad. Maar het is, is sowieso een heel interessant verhaal. Die Mussert die eigenlijk ook wel een beetje als voetwegen werd gebruikt door Hitler natuurlijk. Goed. Tot zover de Zandvoortse verplicht, of had je. Nee, ik heb er nog één. Uh, ja, kom maar in, op. In het, in het nieuws van deze week ook uh, de toekomst van Camping Zandvoorde. Ja, ja hoe is het daarvoor? Ja, er is komt een, een, een onafhankelijk onderzoek naar de vraag of de nieuwe eigenaar van die camping bungalows mag bouwen of niet. Nog steeds. Ja, dit onderzoek komt er naar aanleiding van boosheid onder de vaste campingbezoekers. ze vrezen hun plekje te moeten inleveren als er bungalows worden gebouwd. Op verzoek van de raadscommissie, die de laatste was, een commissievergadering, heeft wethouder Hendricks toegezegd haast te willen maken met dit onderzoek. En uh, tijdens deze vergadering uh, waren veel kampeerders natuurlijk aanwezig. En wanneer de uitslag van het onderzoek verwacht kan worden... is nog niet bekend. We houden je op de hoogte natuurlijk in ja, dit het is, programma. Het is wel maff, dit speelt er heel lang. En ja. eigenlijk waren de vergunningen allemaal goed. En het, ga, het hangt nu eigenlijk alleen maar op op het feit... dat uh, gaan ze op de juiste manier verbouwen... en mm -hmm. het natuurgebied wat ernaast is, gaat daar, daar last van hebben. Dus eigenlijk okay. denk ik dat die mensen die heel 40 jaar of uh, zoiets... Ja. elke keer vanuit Amsterdam hier in een kerfje komen bezoeken... dat het wel klaar is met ze. Dus helaas, het is wel heel triest oh, verhaal. Maar goed, ze, ze ja. proberen elke rechtszaak aan te spannen ik, uh, om ik, te, te, het te vertragen. Het is het natuurlijk wel een heel triest verhaal ja. dat daar luxe bungalows komen. Ja. En dat de gewone man bijna niet meer welkom is. Nee, goed. Hij, uh, bij ons mag ik in de buurt waar een is het ook het geval. Hè. Er worden ja. Huisersparken uitgestampt. De, ja, de kosten van kampeerders. Het is koud outside, maar warm in here. Johnny en Jack are drinking. Groepen uit de jaren 90, ja, Travis sing, sing, dat was een van die grote hits uit de jaren 90 of misschien was het de jaren 2000 is ook nog wel kunnen. Maar goed, dit is de nieuwe plaat die heet Raise the Bar, ja, wat? Een, een race naar de bar? Nee, Raise the Bar, Oftewel je, je doelen bijstellen. Doe ze hoger. Doe de bar hoger. Dat is een beetje de strekking van het verhaal, denk ik, van deze Travers. Bar en bouw, jongen. Ja, nou goed, we hebben de, de doelen bijgesteld. En gisteren uh, een grappige televisieavond. Uh, uh, Want je hebt namelijk eerst Jezielkes bij uh, vandaag Inside. Bij de, de, de, de mannenclub Die gewoon even lekker, gewoon simpel met elkaar aan het pra praten zijn. En Johan Derksen voert daar altijd het woord. En uh, dat is altijd wel leuk om even te zien. En zij durfden daar om <coughs> dan gewoon aan tafel te zitten, deze Jezielkes... Ja, van knap. Ja, ze, dacht, toch uh, ze dacht de, de buitens binnen, dus uh, wat kan er nog misgaan? Wat kan er, ja, goed. Ja. En, uh, en, en, en uh, Patrick die reageerde daar wel op. Wilfred die reageerde van: Ja, uh, Dilan, dit verhaaltje moet je maar bewachten. Dat moet je maar bewaren voor opeen. Wij willen gewoon even de echte waarheid horen. Niet het vaste praatje van je. Dus, ja, ja, dus dat ja. deden ze wel mooi. Stel ja. ik even een beetje aanval. Maar goed, uh, even later schoof ze aan bij. Uh, op één, uh -huh. euh, zeg maar tien minuten later, het is allemaal dicht bij elkaar, en daar had ze tegenover. Rob Jette zitten. En Rob Jette die was echt wel, die was goed uitgeslapen. Dus die had even wat kanttekening bij allerlei uh, dingen die ze hadden bedacht. Uh, en laat u horen. gaat uh, 22% bezuinigen op ambtenaren die al die extra taken moeten doen. U zegt dat u miljarden in Brussel gaat halen. Gaan ze in Europa u nooit geven, want mm -hmm. u komt ook al ruzie maken over mest- en asielzoekers. Dus mm -hmm. die eerstvolgende begroting, echt arme minister van Financiën, die moet dan meteen weer door al die plannen. En dergelijke afspraken dus heeft de heer Jette ook met ons in het vorige kabinet ja. gemaakt. En ook de daar de afspraken. Ja, het ging over en weer. Het was echt scherp. Er waren echt leuke dingen bij, onder andere Hij moest nog wel even iets geven. Okay, het, het Klimaat, ja. ja, ja. Ik ben niet boos Vervolgens op u Volgens bijvoorbeeld de vliegbelasting snap ik dat D60 zegt... dat kan toch niet waar zijn. Terwijl D60 nee. in het eigen verkiezingsprogramma nee, dubbel had ingevoegd. Dit ingeboekt. is echt heel vals. Dus het is wel, ik ga dan nou, toch even zeggen wat ik van de klimaatparagraaf vind. Het is goed dat u het klimaatfonds overeind houdt. Dat had ik niet verwacht. En dat vind ik heel mooi nieuws. Want met dat fonds helpen we mensen thuis om hun huis te isoleren. Het ging nog een tijdje door. En het grappige televisie. Kijk het even terug. Normaal. De debatten zijn een beetje saai. Maar dit was eigenlijk een soort debat. En de, de presentator die erbij zat, hoeft eigenlijk niet zoveel te doen. Nee, dus dat is wel leuk. En nou, Rob Jetten heeft er samen met vaak mee overlegd. Maar toch, wat er nu uitkwam, dat dacht ik zelf, Nou, dat klopt van geen kant. Al die, dat geld van Europa, dat gaan we echt niet krijgen hoor. Dus nee, of, nou, We gaan het zien. Dat, dat wordt wel spannend de komende tijd. Ja. Wat, wat nou lukt en wat nou niet lukt. Ja, en het asiel. In, op, uh, ja. en, ze zei ook zelf, nou, dus de PVV moet eigenlijk het asielhoofdstuk maar oplossen. Nou. Nou, ik zou ik, zo zijn uitgenodigd. Doe je best, ja. ja. Nou, goed, heb, heb je dat nog gezien van die kamervoorzitter? Dat was ook nog een mooi stukje. Er yeah. uh, was, was een van de Kamerleden. Ik ben even ontschoten wie dat was. Maar die had het over extreem rechts. Yeah. De PVV vergeleek hij met extreem rechts. En toen zei de Kamervoorzitter, die natuurlijk van PVV huis komt. Mm, die zei, uh, dat mogen we niet doen. We mogen niet mensen, uh, collega's die hier uh, hun best doen. Mogen wij niet uh, scharen onder extreem rechts. Want dat, uh, dat doet mij denken aan, uh, aan Nazi Duitsland. Oh. Nou, de hele Kamer op zijn kop. Dat heb ik niet bedoeld. Dat heb ik niet gezegd. Dat bedoel ik niet. En ik mag zelf wel weten uh, wat ik zeg. Want uh, je gaat mij niet de mondsnoeren als Kamervoorzitter. Ben nee. gek geworden? Als ik dat uh, extreem rechts wil noemen, dan mag ik dat extreem rechts noemen. En die krijgt bijval van heel veel andere mensen. Onder andere Rob Jetten, die ook helemaal wit heet. Wat? Dat hij wit heet kan worden, heb ik gezien. Ja. Uh, dat stukje kun je nog terugkijken op uh, bijvoorbeeld telegraaf.nl. Oké, oh, okay. oh, dat was wel interessant leuk. Dat te is, kijken. Ja, zodra is, uh, je extreem ja. rechts gaat noemen en ook nog de naties erbij haalt. Ja, maar dat deed hij niet. Maar dat deed de Kamervoorzitter zelf. Die zegt ja? eigenlijk de ja dat, dat in, de, in de mond van, uh, van die, dat kamerlid. Is echt, echt, dat, dat was niet goed. Eén ding wat je gewoon niet moet doen... Precies, dat moet je gewoon dat, niet uh, doen. Die nee. kaart moet je niet trekken. Dat is gewoon helemaal niet slim. Goed. goed. nou uh, Ja... Ja, dat was hem hè. Dat was hem maar. Ja, er staat direct nog wat over uh, de Formule 1 in Zandvoort. Uh, gaat dat nog door na 2025? Daar staat straks nog geen informatie over. Wat is geen nou? Ja, ik ga geen knopen doorhakken hier in dit programma, natuurlijk. Reus. Maar er is wel uh, over gespeculeerd en er is wel over geschreven de afgelopen week uh, in dat de, de Zandvoortkrant. Ongerust. Ik ben benieuwd hoe het afloopt. Maar we hebben nog 10 minuten hoor. Dus de we gaan eerst nog even genieten van deze mooie plaats, zou ik zeggen. Gitaal muziek op de vroege morgen. C, is een beentje. Doet denken aan Steely denk Dan, met een net even wilde. En deze plaat heten Ja, grappig is er totaal ja. maar geen verwijzing naar de film. Zo wilde ze nee. het plaat wel gaan noemen. Het is de zaterdagmorgen, toebak leeft Op het rijden tot met tien uur slap gehouden. Ja, en wij hebben vandaag uh, Evert op bezoek. Uh, Evert die even invalt voor uh, Jolande. Die is op vakantie. Ja, het is mijn een eer om dit uh, weer te mogen doen. Uh, een, een mooie ritje ook uh, naar het mooie zandvoort. Ja. Vanmorgen. Straks hebben we de Boulevard ja. weer terug. Zo. Ja, zeker. Oh. Even, even van de zee genieten. Even genieten. Prachtig. Dat is mooi. Goed, een stukje geschiedenis had ik nog laten staan. Ja. Dat, het ging over dit. 11. In 1969 de Apollo 10 wordt gelanceerd. Niet de Apollo 11. Die ging naar de maan. Maar we gingen deze Apollo 10 dan naartoe? Die ging namelijk gewoon een generale repetitie doen voor Apollo 11. Die ging samen met uh, uh, Tom Stafford, Eugene Gernon en Jong, uh, John Jong om vrijheerig te zijn... gingen ze daar naartoe om, uh, om, de aarde, of om de maan heen te vliegen. Alle bepaalde soorten koppelingen uit te voeren... En uiteindelijk ook nog even contact zoeken. Oh, Houston, Houston. Is right, Snoop, go ahead. En dit is eigenlijk het, dit waren de eerste echt gekleurde beelden van een ruimtereis op de televisie. Ja. En de generale repetitie dus en het grappige is ze hadden alles aan boord ook het toestel waarmee ze eigenlijk op de maan zouden gaan landen. Maar daar hebben ze maar toen geen brandstof in gedaan. Want ze dachten van, ja, kijk, ik snap die gasten wel. Zij willen ook al eerste de maan. Dus die brandstof ja. halen we eruit. Dus dat vonden ze toch een beetje spannend. Mm -hmm. En uiteindelijk zijn ze, wat was het ook weer, 60 uur om de baan van de maan geweest. En toen kwamen ze 26 mei weer terug op aarde. Is wat? Die mensen nooit uh, meer van te gehoord. Maar wel een beetje gefrustreerd dat ze niet op de maan zijn geland. Dat denk ik wel, denk ja. Bus ja. ja, Buzz Edwin was uh, al uh, gefrustreerd. Die is al aan de drank geraakt. Ja, het, zou je, Niel, het zou je gebeuren. Neil je... Armstrong was de eerste. Nou, nah, deze ja. mensen helemaal natuurlijk. Geloof je erin trouwens? Er zijn nog steeds complotten hier, Dat het <laughs> ja. allemaal in de studio is en zo. Dat het allemaal niet, niet echt gebeurt. Heb je Space Odyssey dus, uh, 2001 wel eens gekeken? Uh, een vrees van niet. Ja, van Stanley uh, Kubrick. Het ja. is gewoon grappig. Want daar ja. uh, gaat hij dus zeg maar... Uh, dan heb je nou uh, gewichtloosheid. Uh -huh. Gaat hij uitbeelden op ja. zijn manier. En dan gaan mensen gewoon heel langzaam lopen. En dan draait hij de camera. En dan lijkt het net alsof iemand op zijn kop loopt. Ja, het kan. ziet er heel knullig uit. Ja. Dus je zou denken, nou, wie weet is hij wel uh, als achter de handje gehouden. Van nou mocht het mislukken. Willen we toch een soort speelfilm voor het Amerikaanse volk. Uh, die, die het geld ophoest. Het belastinggeld. Die willen we toch iets geven. Maar ik denk toch dat ze het echt wel geweest zijn. Maar ja, het ja. grappige is wel dat bus Adrien... Toch wel meldingen heeft gemaakt dat hij daar dingen heeft gezien die hij niet kon thuisbrengen. Dat hij van, maar wat, deze hey, zijn hier? Dat heeft hij die wel eens gezegd. Maar mannetjes. Nou ja, zoiets. Of, ja. ja, dat nou ja, hij lichten goed. heeft gezien die de raad niet hoorde of zoiets. Hij heeft wel iets gezien, Apart. maar het kan ook zijn slaaptekort ja, natuurlijk. Dat speelt nog een ander verhaal, dat er een UFO zou neergestort zijn, geloof eind jaren zeventig. Ja. Eer, eerder nog. Nee, uh, Roswell. Uh, ja, Roswell. Ja, ja precies. Dat ja, is dat natuurlijk is, al uh, veel eerder. Dat is natuurlijk al. Dat veel is ook na de oorlog. Maar ik, ik geloof dat hoor. Ik bedoel. Uh, ja, je geloof ja, wel in tuurlijk. UFO's en duitswezen. Absoluut. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik, ik vraag me altijd dus, uh, af. Dan. Het is is het niet zo was. Die toch? nieuwe technologie, mm -hmm. weet je wel? Die weet ons te vinden in ja. die grote massa van uh, planeetjes, sterrenstelsels, echt de miljardens zonnestelsels hebben gewoon die weten om te vinden. Dan hebben ze dus technieken die echt heel ver gaan. Want dan moeten ze dus heel veel uh, afstand kunnen afleggen. Ja, maar dat in kan kort... Maar dat kan. Oké, okay. uh, En wat hebben ze hier te zoeken dan? Onontwikkeld volk dat zichzelf te gronden richt. Nee, dat kan Ja, Misschien willen ze ons helpen op een gegeven moment als het echt fout gaat. Ja. Dus. Oké, okay. uh, nu we het toch over spectaculaire dingen uh, hebben. Veel, veel is geschreven deze week over de toekomst van de Grand Prix van uh, Nederland oh, nee. in Zandvoort. Natuurlijk. Ja? De grote vraag is, komt de Formule 1 na 2025 terug naar Zandvoort? Oh. Want het contract tussen uh, circuit Zandvoort en de uh, Formule 1 loopt uh, tot 2025. Maar wat, wat gebeurt er daarna? Ja, uh, Circuit-directeur Robert van Overdijk stelt dat een uh, relatiesysteem van landen in Europa een optie zou kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld om de paar jaar in Zandvoort. Maar het, wat hem betreft dan wel onder voorwaarden. Uh, volgens deze uh, directeur mag de Grand Prix niet langer dan twee jaar uit Nederland wegblijven. Want het zou zonde zijn natuurlijk. Ja. Het succes van Max Verstappen is natuurlijk wel, uh, dat weet jij, een belangrijke drijfveer. Achter ja. de populariteit van de Grand Prix in Zandvoort. Uh, die heeft nog een contract tot 2028. Maar Van Overdijk vindt gewoon dat uh, de Grand Prix ook zonder Verstappen moet kunnen blijven. Bestaan. Want ja, het gaat niet oké. alleen maar om verstappen. Uiteindelijk bepaalt de FOM, dat is het uh, Formula One Management... Uh, waar de races worden gehouden. Dus beste luisteraars, we moeten afwachten... wat de toekomst brengt voor de Grand Prix van Nederland. Nou, ik Nederland. denk, er zijn, pas geleden zijn er geweest... en dat het gaat de Grand Prix ja. in Zandvoort... Uh, sowieso milieubewuster is dan de meeste Grand Prix. Het kan nog een stukje verder, maar sowieso heel veel mensen komen op de fiets. Het is wel grappig als ik hier, zaten ga, hier draai en ik rijd terug op een fiets naar de auto waar hij wel, wel mag staan. Dan ruik je ze. En dan zie je overal van die oranje of witte fietsen... die allemaal gehuurd zijn. En de, er ja. echt zijn zoveel mensen dan uh, ja. goed bezig. Ja, maar goed, maar die racewagens te... zelf... die, die stoten er natuurlijk nogal wat uit. Ja, dat daar is... hoor je natuurlijk niet heel veel het mensen over, dat We hebben de... natuurlijk afgelopen... gisteren hebben we gehoord dat ook wat Mark, Max Verstappen uh, verdient. 74 miljoen verdient hij. Ik heb al gehoord uit goede bronnen dat hij zeg maar de helft gaat... Uh, Doneren aan het vergroenen van Nederland. Ja, maar even goed, komt die dus CO2-lucht in, hè? Die, die, die kan je niet terugvangen. Ja, altijd maar de, beetje, de, daar gaat dus, iets uh, op dus ik vind hij voor bedenken. Dat een, beetje, een, beetje, een hij, beetje moeilijk, vind ik hij dan. Hij is zo bedreven, ook zo betrokken ja. ook met wat met de, met de mm. wereld gebeurt. Dus die, hij gelooft dat iets van 35 miljoen gaat hij doneren aan een, iets waar de wereld mee gaat redden. Oké. Okay. Nou ja, ik zal hem een mail of had te sturen. Of wat ik heb gedroomd. nog kunnen. Ik weet niet meer. Ik zal hem een mail te sturen met mijn girorekening en maar misschien heeft hij oh, nog ja, maar ja. Oh, uh, ik krijgen we dat weer. Ja, god mensen. Don't you just love to kill the light in my eyes, to make me low when I'm high? Oh, wow. It's just a joke. You always say I've En dat is het laatste album van de Haar. Leuk hier op het toepalkleeft. zaterdagavond. Ja, dat het laatste album van, on van ons ook hè? Van, van vandaag, vanmorgen. Ja. ja, goed. Nou, leuk programma. dat jij, het, ja. uh, uh, Egmond. Egmond, deze kant op kwam. Ik vond het heel leuk. Ja, dank ja. wel voor de uitnodiging. Uh, wat waren ook weer de bezigheden deze zaterdag? Deze zaterdag? Ja? Uh, ik ga naar een andere omroep toe. Die gaan een uh, opname maken van een talkshow. Oké. Okay. En daar ga ik bij zijn. Oké. Okay. Uh, nou. Grappig. Nou. tips en tricks.